wat wij hier doen is dus, uh, op dit moment bedacht ik proberen zeer. En ja, dat is maar even lekker. En ruisteren, waar dat mag gebeuren. Re-Nature, Abruighoort 2024. Zum, zum, zum. Maar nee, joh, moei, joh, moei. Dat zo een je <SussALLY>: P-P-P-P-P-P Alles wat we hier doen bedenken ter plekke. We hebben honderd instrumenten bij ons. We weten ook niet wat we kiezen. Veel te veel zooi, maar goed. Super dat jullie meedoen allemaal. Ciao. you uh -huh. Okay, mama, man. En liedje doen, nog Minder gedaan dat het gewoon de ruimte is, gewoon niet helemaal chill in de open lucht en zo. Maar echt super fijn dat jullie alsnog gewoon lekker meezongen en meededen. Super stoer. Uh, in de toekomst willen wij dit veel meer gaan doen. En als je, dan kun je ons vinden op stemreizen. Ja, en uh, je kan ook mijn muziek luisteren op Han, Heer en Nou. Op Spotify of Instagram kan je me volgen voor support. Kan je ook zien wat ik doe. En Sylvia is Silua. Silua. Silua. Siloua, ja. Yeah. Yeah. Dicht namen gehad, maar uh, ik hou het nou simpel. Siloua. Oh ja, je kan me in de toekomst ook vinden onder hand loops. Loops. Ik zijn allerlei dingetjes aan het uitproberen tegenwoordig, het begint een beetje te kristalliseren. geen liedje voor jullie. Deze hebben we niet zelf bedacht op het moment. Dit is een, uh, een medicine song van de, een, een uh, tribe die woont in de Amazone. Uh, het heet Venio de la Floresta. En Portugees is niet heel goed, maar ik ga mijn best doen. ik weet niet of ik het goed uitspreek Hunicoep Ho uh, tribe Hunicoep Tri tribe en die wonen die komen in de uh, ja die wonen in de Amazon in Brazilië maar ik heb deze fluit gekregen van een vriend mij uit Colombia en die heeft die uit de Amazone weer gekregen dus deze, misschien uh, speelt die tribe ook wel en ik dacht dat past er wel bij volgens mij <laughs> ja. Ja. <laughs> mooi nou dank jullie wel allemaal uh, Mocht je kinderen hebben, over, uh, of mocht je zelf een innerlijk kind hebben, <laughs> om, het staat er op het bord, om drie uur geloof ik, of om half drie of zo, dan ga ik hier super jammen met cement Kazoo, Shaker X, Loop Station en alle kinderen zijn welkom en ook alle grote kinderen zijn welkom. Dank jullie wel, Han, Here en Now, Sylvia van Swieten. En uh, tot een volgende keer. Stemreizen, niet vergeten. Stemreizen. In my case I'm playing with different speakers inside the piano and microphones and there's also some speakers there and I've been trying to make a set that has some unpredictabilities like nature, so I'm very inspired with the chaos, chaotic part of nature and how it's all different while we understand what is it. Uh, and then I'm super happy today because Francisco Ordemar is joining me uh, he's gonna be doing visuals uh, with these uh, echo spheres that he's recording in real time, so, well, I hope you enjoy the experience. Ah, by the way, if someone wants to come and sit closer, it's possible on the floor. <laughs> En je De hier, hier kunt je armen doen oh nee dat kan niet uh, let op wij worden zo meteen een hele woeste zee een woeste zee en, en, en na een tijdje worden we weer een beetje rustige zee uh, let op wij, wij zijn de rustige zee nu de woeste zee even zee zijn kom op zee oh ja. oh ja oh ja oh ja even de woeste zee en je moesten zee. Ja, goed zo, zee. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja. Oh, ja, oké. Okay. En nu? En, en, en nu wordt de zee weer een beetje moe. Dus gaat de zee even zitten. Ga maar even zitten, zee. Ga maar even zitten. Oh. Oh, ga maar even zitten. Oh, hey, hey, zee. Hey, zee. Hey, zee. Hey, zee. oh. hey hé, zee. Hé, zee. Hé, zee. op de mensen. Zee. Hey, J, hey. Wat is dit? Plastic! Ja, weg met dat plastic! Schrob hem maar weg! Schrob hem maar weg dat plastic! Hé, uh, bolse. bolse! Oh ja, hoi, hoi, hoi, hoi! Oh, schrob het maar weg! Schoppen maar weg! Oh, jeetje! Ja! Ze, zeg kinderen hè, nee, Wij willen geen plastic hè! Nee! Wij willen geen plastic, toch? Nee, en, en, maar wat doen we er tegen tegen dat plastic? Wat doen we er tegen? Weggooien. In de vuilnisbak. In de vuilnisbak, in de vuilnisbak. En wat kunnen we nog meer doen? tegen het plastic. Wat kunnen we nog meer doen? Iets nieuws voor maken. Recyclen, wat is dat? Iets nieuws voor maken. Uh, opnieuw gebruiken, ja. En, en, en, en wat zou eigenlijk het beste zijn? Wat zou het beste zijn? Geen plastic gebruiken. gebruiken. Zou eigenlijk het beste zijn. Ja, geen plastic gebruiken. Zeg, jullie zijn een fantastische zee. Hou je zeepak aan, want ik heb jullie zo nog nodig. Ga maar lekker zitten. Maar ik heb jullie oh, zo... Hè? Nee, dat is geen eetbloem. Nee, maar hou hem goed vast, want zometeen heb je nog nodig. Olha, olha, É, é não acho que que você Olha Eu não Super! Yeah. Iedereen zegt super! Yeah. Dat kan harder! Super! Ja! Yeah. Laat je horen! Super! Jullie krijgen je volgende instrument. Zijn jullie er klaar voor? Daar kun je me, ik, wie, wie ben je en wat doe je? En waar kijken we naar? Mijn naam is Juri. Ik ben stagiair bij het Zittheater. Uh, zometeen is hier een optreden van hun in de kerk. Um, en het gaat over water. En er is hier een uh, fiets. En daar kan je op trappen. En dan gaat die lamp branden. En dat maakt ook geluid. Oh. Dat maakt ook geluid. Dus het is en licht en geluid. Zeker. En... Um, hier staan een paar van de acteurs. Oké, okay, en hij zit aan die fiets ook een beetje. Hij hoort erbij. <laughs> hij hoort ook bij ons, inderdaad. Oké. Okay. Ja. En uh, hoe, hoe werkt het dan precies? Kan je even uitleggen? Het is eigenlijk net zoiets als je verlichting hebt op je fiets... ...vanuit uh, dat je aan het trappen bent. Met het... Uh, met, het um... met een dynamo. Ja, dat denk ik. Ik weet zelf eigenlijk niet hoe het werkt. Oh! Maar... Ik co koop van dit bij de, de Uni Union, Union en het heet Green Ethics. Ja. Als ik nou ga fietsen, dan, uh, dan hoor ik de lawaai. <laughs> nee, ik hoor de lawaai. Ja, hoor, ja, als je langzaam trapt, dan hoor je heel veel lawaai inderdaad. Okay. Vanuit die kast komen inderdaad. Oh. Zal ik het eens proberen? Ja, is goed. Oké, okay. mag ik, mag ik, uh, can I try it? Yep. Oh, okay. I ja, voor sure. Oké. Ik ga een pout. Ja, ik zit nu op de fiets en uh, nou, het lijkt wel een home trainer. <laughs> o, een net veel harder geluid. Ja. Klinkt wel als een uh, luchtalarm. Ik ben nu gestopt met fietsen, dus dan draait het wiel nog door. En het lampje ging branden. Electrotech. En het is een home trainer. Want de achter, achterwiel staat uh, op pootjes. Uh, nou, ik ben zo benieuwd naar het concert. Gaat deze fiets meedoen met het concert? Nee, die blijft hier buiten staan. Um, uh, Zometeen dan uh, kunnen mensen hier. Er komt er een soort uh, water je ziet daar ook het bord staan. En dan komt hier een uh, bak staan met eentjes. Uh, net als op de kermis dat je eentjes kan hengelen. Dus je kan dan gaan fietsen en eentjes hengelen tegelijk. En dat is dan vooraf de, aan de voorstelling. Dus daarna kun je naar binnen lopen en de voorstelling bekijken. Oké. hoe heet je het? Hoe kun je het Mijn naam is Juri. Oké. Okay, en hoe heet jullie het toneelgezelschap? Het theatergezelschap? Zid. Z I okay. Thank you. Thank you <laughs> Graag gedaan. Yeah. I don't like Ooh. Mm -hmm. Zo zit... Dus laat je naar je schouders toe gaan. En die voel je ook langzaam ontspannen. Je voelt hoe je door dat je je buik ontspant nog dieper kan ademen. Uitademt ontstaan er opeens kleine wortels daar waar jij de aarde raakt. En die wortels die rijken de aarde in met iedere uitademing steeds dieper. hoe je langzaam zwaarder wordt en die wortels dieper de aarde in kruipen en wat ze allemaal tegenkomen. Wat voor insecten zitten daar? Misschien kom je een mol tegen? Een mycelium? Ontmoet je andere wortels van andere mensen. Voel je hoe die wortels allemaal in elkaar ingrijpen. Met de bomen hier. Met de planten. Met het gras. Met elkaar. En elke keer als je uitademt gaat er steeds verder dieper die aarde in. En kan je ook daarmee alle spanning die je misschien zou voelen de aarde insturen wanneer je inademt, daar energie uit halen. Can you get so zo te zien ontspannen en liggen, daar word ik heel blij van. Zo ook in het gras en hier omheen. Zo fijn. tweede deel van het, uh, de geluidsopnames gemaakt tijdens het ReNature festival afgelopen um, na zomer in Ruigoord morgenavond deel 3 het laatste deel, het eerste deel uh, heb ik gisteravond uitgezonden morgenavond deel 3 en uh, je kan altijd uh, checken op de archiefpagina wat er allemaal staat. En er gaat nog heel veel bij komen in de toekomst. Dankjewel. Als je hebt geluisterd. En tot de, tot de volgende. Doei.